5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. pvda lederaad achter partijleider Samsom. Bereikbaarheid 112 onbetrouwbaar, zegt inspectie. En Mark van Bommel stopt met voetballen. De lederaad van de PvdA heeft zich achter partijleider Samsom geschaard... in de discussie over het strafbaar stellen van illegaliteit... Binnen de partij is veel discussie over dit punt, maar Samsung wil zich aan de afspraken met coalitiegenoot VVD houden. De PvdA-leider gaat wel akkoord met een aantal verzachtende voorwaarden bij het plan. En daarover was een motie ingediend tijdens de bijeenkomst in Utrecht. Zo moeten vreemdelingen die buiten hun schuld niet terug kunnen naar hun land van herkomst sneller een verblijfsvergunning krijgen. En ook wordt illegaal verblijf aangemerkt als een overtreding in plaats van een misdrijf. Hulp geven aan illegalen is volgens de motie nooit strafbaar. Samsom kan leven met deze motie en een grote meerderheid van zijn partij steunt hem daarin. Hoe de VVD over de gewenste aanpassingen denkt is nog niet duidelijk. De bereikbaarheid van het alarmnummer 112 is niet altijd te vertrouwen. In de hele keten die hoort bij 112 kunnen zich problemen voordoen en niemand is voor het geheel verantwoordelijk. Blijkt uit een onderzoek van de inspectie veiligheid en justitie en het agentschap Telecom. Volgens onderzoekers is er geen zwakke schakel, wel gaat er vaak iets fout bij het onderhoud aan 112. Werkzaamheden worden niet altijd goed voorbereid. De onderzoekers vinden dat het ministerie van Veiligheid en Justitie... de aansturing van 112 op zich moet nemen en regie moet houden op 112. In Limburg zoekt de politie bij Geulen... naar, het vermiste, naar de vermiste broers Ruben en Julian uit Zeist. De politie zoekt gericht bij de visvijver aan de Kleivelderweg en de Broekveldweg. Omgeving is afgezet door de ME en er is een helikopter ingezet. De politie zegt dat er een tip is binnengekomen die het waard is om serieus genomen te worden. Geulen ligt in de buurt van Beek. Daar is de vader met de kinderen nog gezien op beelden van een tankstation. Syrië spreekt tegen dat het land verantwoordelijk is voor de bomaanslagen in de Turkse grensplaats Reyhanlı gisteren. Turkije arresteerde vandaag negen verdachten, het zijn allemaal Turken, maar volgens de autoriteiten hebben ze wel banden met het regime van president Assad of met de Syrische geheime dienst. De Syrische regering wijst de beschuldigingen van de hand. Een minister zei boos dat het land nooit zulke aanslagen pleegt... en dat niemand het recht heeft om met zulke ongegronde beschuldigingen te komen. Door de twee autobommen in Zuid-Turkije kwamen gisteren 46 mensen om het leven.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 PSV-aanvoerder Mark van Bommel stopt met voetballen. Dat maakte de 36-jarige middenvelder bekend... na de afsluitende wedstrijd van het seizoen tegen FC Twente. Van Bommel werd in Enschede 20 minuten voor tijd... na een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Dit is het einde van mijn carrière. Deze rode kaart is misschien wel tekenend voor het hele seizoen, zei Van Bommel. Middenvelder werd bij verschillende clubs in totaal acht keer landskampioen... won met Barcelona de Champions League en speelde 79 keer voor Oranje. FC Groningen en SC Heerenveen hebben zich als laatste twee ploegen geplaatst voor de play-offs om Europees voetbal. Beide ploegen gingen in hun laatste competitiewedstrijd van het seizoen onderuit. Maar omdat concurrent Ado Den Haag ook verloor, gaan Groningen en Heerenveen naar de play-offs. Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso heeft voor eigen publiek de grote prijs van Spanje gewonnen. Hij bleef de Finn Kimi Räikkönen voor en Alonso's teamgenoot Felipe Massa eindigde op de derde plaats. Guido van der Garde reed de wedstrijd niet uit. Een Nederlander moest na 23 ronden de strijd staken nadat een wiel was losgeschoten. Dan het weer buien, maar ook af en toe zon. Het is 11 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgenochtend trekt het gebied met regen over het land. Smiddags wel weer wat zon en het wordt dan 13 tot 15 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is drukker dan normaal op zondagmiddag op de weg. En dat heeft te maken met het einde van de meivakantie. Het verklaart bijvoorbeeld de files rond Amersfoort. Op de A1 en de A28. Op de A1 vanuit Amersfoort staat bij 1 3 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle. Bij knap het Hoevenlaken 2. En het is druk vanuit het zuiden naar het noorden. Op de A2 en de A16. Eerst de A2 maar. Van België naar Eindhoven. Bij het Europaplein 2 kilometer. Tussen Urmond en Born nog eens 3. En tussen de afrit Valkenswaard en knoop het Bata...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 We'll age Inmiddels 7 minuten over 5, het laatste uurtje op de zondagmiddag. En dat beginnen wij bij de Giro d'Italia, de 9e etappe. Hoe ver nog, Gio 7 kilometer nog precies, Twan, voor de koploper Maxime Belkoff Hij heeft nog steeds een voorsprong op twee achtervolgers. Op Jarlinson Pantano uit Colombia. En Tobias Ludvigsson, de Deen uit de Nederlandse Argos Shimano-ploeg. 1 minuut en 20 dus en vlak daarachter. Daar zagen we Carlos Betancourt, de Colombiaan uit de ACDR-ploeg. Die is weggesprong. Uit het peloton ging meteen over de restanten van de oude kopgroep heen. En hij heeft een achterstand van 1 minuut en 47 seconden. Maar die laatste 7 kilometer, 6,5 nu nog maar, die zijn in dalende lijn in de richting van Florence. En dan is alleen die laatste 1,5 2 kilometer loop licht op 2, 3 procent. Dat zou in principe moeten kunnen voor die Rus die eenzaam aan de leiding gaat. In het peloton ook aan de achterkant zagen we Bradley Wiggins nog aansluiten. Die kwam tegelijk met de rest van het peloton boven. Benieuwd wat er gaat Afdaling. Het is in elk geval gestopt met regenen, maar heel af en toe dan is die weg nog verraderlijk glad. En Verder gaan we dit uur veel nabeschouwen, natuurlijk op het buitenlandse voetbal, maar zeker ook op de laatste competitieronde in de Eredivisie. Bijvoorbeeld Feyenoord-Nak Breda, wat vandaag in 1-0 eindigt te pellen, was de doelpuntenmaker of niet? Want dat was de grote vraag, was die er wel overheen of niet? Ronald van der Geer gaat daar ongetwijfeld over in gesprek met de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Ja, Ronald, we hebben het uh, de afgelopen minuten hier vooral gehad over was er nou wel of geen goal van, uh, van Graziano Pelle. Wat is jouw mening? Ja, ik weet het niet. Ik heb het nog niet eens gezien. Uh, ik begrijp van niet. Nou ja, dat uh, word je geholpen. En dat hadden we misschien ook wel nodig in de wedstrijd. Het ja, overtuigend juichen van Pelle helpt dan ook, hè? Volgens mij, want hij claimt die goal zowat. Ja, oké, okay, dat is altijd een uh, reactie die op dat moment wel gevraagd wordt natuurlijk, want... Misschien beïnvloedt dat uh, een beslissing van een scheidsrechter of een grensrechter. Uh, in dit geval uh, geeft de grensrechter aan dat het doelpunt is. Hoe sta je hier verder? Want uh, het resultaat is het belangrijkste. Je hebt die derde plek binnen. Daar ging het uiteindelijk om. Maar ben je tevreden? Ja, ik ben tevreden. Misschien straal ik dat niet altijd uit. Ik zeg het ook niet altijd, maar we hadden ook wederom vandaag wel weer de spirit. Het was moeizaam. Ik vond dat we voetballend uh, moeite hadden om uh, onze gevaarlijke momenten te creëren. Maar als je ziet wat dit elftal ook vandaag weer brengt, uh, dan dwing je uiteindelijk een derde plek af. Dat is meer dan we verwacht hadden. Maar ja, er is altijd, zijn altijd momenten in een seizoen dat je denkt en terugkijkt. Ja, misschien had er nog wel meer ingezeten, Omdat je op bepaalde momenten uh, niet thuis gaf. En het kunnen heel veel dingen zijn. Er kunnen heel veel redenen zijn. Maar als we terugkijken dit seizoen. Uh, wat we gebracht hebben. Met heel veel wissels in, uh, in de as van het team. Uh, ja, dan hebben we er wel weer, zijn we er wel weer in geslaagd met de technische staf. Om er een goed geheel en een goed elftal uh, voor Nederlandse begrippen van te maken. En, uh, ja, en als je dan ook 28 wedstrijden thuis ongeslagen bent. Ja, dat, dat, dat doe je niet zomaar. En, en dat is een groot compliment voor deze groep, want ze hebben iedere dag keihard gewerkt en uh, natuurlijk waren er momenten dat het allemaal beter kon, maar, maar ze hebben elkaar nooit in de steek gelaten. En ze hebben altijd achter elkaar gestaan en het, zijn, het is een fantastische groep om mee te werken en, uh, en we mogen tevreden zijn, want dit is denk ik uh, het maximale. Zag je een van die tekortkomingen ook na de 1-0? Want jullie kunnen hier uiteindelijk gewoon met 4-0 winnen. Hè? Dat is een van die tekortkomingen waar jij vaak op hebt gehamerd. Ja, klopt. We hebben te veel kansen nodig om, om een wedstrijd uh, definitief uh, te winnen. Ja, dat was wederom vandaag om te komen. Dacht ik drie, vier keer alleen op doel af. Ja, maak je die tweede, is die wedstrijd over. En, en, en ja, dat kost zoveel kracht en iedere keer, of vaak gaat het goed... Maar het gaat ook wel eens niet goed. En, en dat zijn dan ook puntjes die uh, uiteindelijk tekortkomt voor het feit als je iets meer wil. Maar uh, ja, daar, daar kunnen we en moeten we ons in versterken. Dat we uit uh, vele kansen meer rendement moeten halen. En, en dan zijn we te veel afhankelijk van één of twee spelers. Jij zegt net: fantastische groep, fantastisch gewerkt. Uh, hoe gaat die groep er volgend jaar uitzien? Dat is voor jou ook gisteren natuurlijk. Ja, dat, dat weet ik uh, niet. Daar kan ik verder weinig over zeggen. Ik weet dat er belangstelling is voor een aantal spelers. Ja, als we deze groep bij elkaar kunnen houden en misschien op een een of twee posities nog, nog wat meer kwaliteit binnen te halen, dan, dan kun je misschien een volgende stap maken. Ja, anders wordt dat ook weer moeilijk, maar het blijft altijd een uitdaging om bij, de, bij deze club te, te werken. En we zullen zien uiteindelijk wie wel en niet volgend jaar hier is. Ronald van der Geer en Ronald Koeman in gesprek Feyenoord winters zonder een doelpunt te maken. De goal werd in ieder geval op naam gezet van Pelle gaan hebben over waterpolo. Want de Nederlandse titel bij de vrouwen is gegaan naar het ravijn... voor de tweede keer op een rij. De ploeg won de derde beslissende wedstrijd van de finale van de play-offs... met 8-4 van ZVL. En Jasmine Smit was belangrijk voor de ploeg uit Naverdal. En verslaggever Bob van der Tak zocht de international dan ook op na afloop. Ja, Jasmin, ze zeggen altijd... Uh, grote spelers uh, staan op op grote momenten. Dat gold uh, zeker voor jou vandaag. Ja, dankjewel. Ja, ik ben wel heel erg blij mee dat het uh, vandaag helemaal uitgekomen is. En het uh, nou ja, geeft gewoon een goed gevoel uh, dat we zo met het team uh, de titel weer binnen kunnen slepen. Vijf doelpunten in de finale, dat is nogal wat. Ja, dat voelt lekker, zeker. En uh, ja, gewoon, ik zei ook op gisteren wel een beetje frustratie gehad over dat bepaalde bal er nu in gingen. En dat we daardoor ook net, weet je, een beetje voor jezelf ook gevoel dat het daardoor ook net niet lukt. En uh, nou, gewoon blij dat ik het vandaag op mijn af heb kunnen zetten. En dat ik gewoon uh, vol in de aanval heb kunnen spelen. Dus, uh, nou, fijn. Ja, het duurde wel even voordat de machine op gang kwam hè, bij jullie vandaag. Ja, zeker. Uh, het eerste partje waren we wel een beetje... toen begonnen we echt een beetje, oh, oh de finale. En hoe, hoe gaat dat nou? Terwijl je eigenlijk natuurlijk gewoon uh, de andere twee wedstrijden begonnen we echt van het begin af aan meteen vol in. Ja, toch de spanning. Ja, weet ik niet. Misschien inderdaad, uh, nou, het was hartstikke leuke sfeer vandaag en toch het idee van nou, vandaag moet het gebeuren. Maar ik ben blij dat we dat gewoon snel, die knop snel op hebben kunnen zetten en dat we gewoon het tweede part uh, met 3-0 gewonnen hadden. Dus dat we de toen ook weer voor stonden en dat we toen gewoon weer voor in de wedstrijd zaten. Wat is nou de sleutel geweest tot uh, dit succes, deze tweede landstitel op rij? Nou ja, ik denk wel uh, het hele proces wat we uh, uh, gehad hebben. Ik denk, het begin van het jaar hebben we gewoon niet goed gespeeld. En uh, er voelde ik ook niet goed, Moest, waren we waren heel erg zoekend. En uh, nou, het liep allemaal niet zoals we wilden. Toen hebben we op het helft van het seizoen zijn we op het trainingskamp gegaan naar Tormelinos. Zoals onze aanvoerder al een soort oort. Maar uh, dat was wel heel erg leuk, want we hebben er hard getraind. Maar we hebben daar ook gewoon heel veel andere leuke dingen met elkaar gedaan. En dan leer je elkaar toch ook kennen op een andere manier. En dat is gewoon wel heel erg fijn. En daarna zijn we eigenlijk de goede lijn ingezet. Dus dat we, ja, het is wel gewoon van laag naar hoog gepiekt. Dus we zijn heel erg blij mee. Dus de sleutel lag op Torremolinos. Ja, ik raad aan voor veel ploeg om daarheen te gaan. <laughs> De sleutel lag op Tormolinos. We gaan uh, naar Florence. Daar zijn hele mooie oude sleutels. Giolibes, maar daar ligt ook de aankomst van de negende etappe van de Giro. Ja, vooral die kunstgatten die daar liggen. Maar ja, die renners die hebben daar geen enkel interesse in. Maxime Belkov in het minst. Die is alleen maar geïnteresseerd in de etappe overwinning in deze Giro. De tweede man die solo over de streep komt in de Giro. Twee dagen geleden was het Adam Hansen. De Australier uit de Lotto-ploeg. Die soleerde na de overwinning. En nu mag Belkov dat genoegen smaken. Hij is nu op een lange rechte weg tussen de bomen in. En weet dan dat het allermoeilijkste al gebeurd is. 1 minuut en 14 seconden is zijn voorsprong op de twee achtervolgers. Tobiat Lutzigson dus, die goede zweet uit die Nederlandse Algo Shimano-ploeg. Goede resultaten gereden dit seizoen. En Jarlinson Pantano, de Columbiaan. die ook voor die ploeg Columbia rijdt. Maar die gaan dat gat echt never, nooit meer dichtrijden... in die laatste anderhalve kilometer. Dan hebben we op 1.35 Carlos Betancourt. En daar dan weer achter het peloton, het uitgedunde peloton... waar, trouwens, Bradley Wiggins gewoon in zit. Die heeft dus de afdaling. Overleeft. Waar de roze trui ook in zit. Waar uh, Robert Geesink als het goed is ook. Jawel, daar zit hij ook gewoon in zit. Drie mannen weer van Blanco daar bij elkaar in een pelotonnetje van... Ik denk hooguit 25 man. Veel meer zullen het er niet zijn. En dat betekent dat er slachtoffers zijn gevallen. Onder andere Ryder Hesjedal. Hij moest lossen in de laatste klim. Het klimmetje van de vierde categorie. De vier zolen. Het is het klimmetje dat uh, straks ook in het WK parcours zit. Maar dan nemen ze hem van de andere kant. Dus hebben ze die klimkilometers van het WK hebben ze even kunnen verkennen. In afdalende lijn. Maar daar moest uh, die Ryder Hesjedal, de winnaar van de Giro van vorig jaar moest er daar dus af. Inmiddels komt Belkov binnen de laatste kilometer, valt tegen de mensen, het aantal mensen langs de kant van de weg. Uh, we zien vooral hekken, we zien vooral reclame, we zien vooral mooie bomen, mooie parken waar hij op dit moment rondrijdt. En af en toe een enkele wandelaar die een beetje verbaasd opkijkt van, oh ja, een wielrenner, de Giro is in town. Uh, we zullen maar eens even gaan kijken. Maar dat zal die Belkov niks interesseren, want hij gaat dus op weg naar die mooie overwinning, de tweede overwinning in zijn professionele carrière. Dat hij dus eerder al Europees kampioen werd. tijdrijden bij de uh, beloften in uh, 2007 was dat alweer. En als je ook kijkt naar zijn resultaten dit jaar. Ja, niet echt veel noemenswaardigs. Eén goed resultaat toevallig in de buurt geleverd in Siena. De Strade Bianchi. Daar werd hij tiende. En dat is een uh, knappe prestatie in een wedstrijd. Die een totaal ander karakter heeft dan deze uh, Giro-etappe. In de Ruta del Sol werd hij trouwens ook achtste in de proloog. En dat waren een beetje de wapenfeiten van die Max. Maxim Belkov, die nu op weg gaat naar de finish... terwijl dat peloton gewoon gestaag doorrijdt. Ik zie dat Robert Geesink daar nog steeds in het gezelschap is... van Wilco Kelderman en van Steven Kruiswijk. En we zien ook nog steeds dat die twee achtervolgers er alles aan doen... om in elk geval uit de greep weer te blijven van de mannen die daar achter zitten. Want een ereplaats in de Giro, het is een troostprijsje. 350 meter nog voor Maxim Belkov. Hij gaat op weg naar de overwinning. 28 jaar oud is hij, de Rus. Hij rijdt voor het tweede jaar bij Katusha. En hij heeft hij heeft een verleden bij vakantselein, de Nederlandse ploeg. In 2011, twee jaar geleden dus, reed hij voor die ploeg. Eén jaartje reed toen de Giro, werd 101 eerste. Niet echt iets om over naar huis te schrijven. Maar dit, ja, dit is een mooie overwinning. Hiermee kun je thuis komen. Maxime Belkov, hij wint de etappe. Kijk nog eens even om, kan het eigenlijk nauwelijks geloven? Je ziet gewoon het ongeloof daar op het gezicht van die Rus. Russen die toch niet al te snel emotie tonen. Dat doet hij eigenlijk ook niet, deze Maxime Belkov. Trekt wel even zijn zijn shirtje recht. En dan komt hij als winnaar over de finish... in een etappe die niet al te groot is geweest... die weinig spektakel te zien heeft gegeven. Daarachter zullen Ludvigson en die Colombiaans... sprinten om de tweede plek. Maar het is belangrijk straks om te zien... wat de tijdverschillen zijn op de finish. Kieren wij weer terug naar FC Twente tegen PSV. Het werd dus 3-1. Het ging na afloop veel over Mark van Bobbel... die met twee keer geel en dus rood van het veld moest. En daarna bekendmaakt dat hij definitief stopt met voetballen... Maar ja, Dick Advocaat na zo'n seizoen, hoe kijkt hij terug? Hij zal er toch ook al een beetje moedeloos van zijn geworden. Jeroen Guter in gesprek met Dick Advocaat. Heb je niet ergens in het seizoen het gevoel gehad dat je aan een dood paard aan het trekken was? Nou, dood paard, dat is een zwaar woord. Maar uh, kijk, het probleem is, als je als staf ziet wat, uh, wat er moet gebeuren. en, en door omstandigheden kan het niet, en je kan het intern ook niet veranderen. Ja, dan loop je wel eens met je kop tegen de muur op. Dat is duidelijk. En er was niets aan te doen dat je er nieuwe verdedigers bij zou krijgen? Nou, het was niet alleen dat. Er zaten nog meer een aantal dingen die we wilden. En dat kon ook niet. Zoals? Ja, nee, daar ga ik niet meer op uh, ratelen. Ja, goed, we zijn nu een beetje natuurlijk aan het analyseren. Het seizoen is afgelopen, dus nu kun je eigenlijk wel de zaak helemaal bekijken. Ja, oké, okay, maar dat doe ik dan liever met die mensen van PSV. Maar met alle respect voor jou. We moeten zorgen dat, dat PSV leergeld betaalt uit het afgelopen seizoen. En dat ze in ieder geval een groot aantal spelers hebben... met de wil om echt tot, tot het gaatje te gaan. Ja, want van de buitenkant had je dat idee soms ook wel eens. Hè? Dan zat je te kijken naar een ploeg en dan dacht je van... ja. Halen ze wel echt het uiterste? Is er wel die volledige scherpte, die volledige wil om te winnen? Ja, het heeft natuurlijk niet alleen met voetbalkwaliteiten te maken. Er komen zoveel dingen er meer bij als je topspeler wil zijn. En uh, ik, zeg, ik zeg nogmaals, je kunt natuurlijk niet alles uh, negatief benaderen, vind ik. Want uiteindelijk hebben we tot het laatst meegedaan om het kampioenschap. Het belangrijkste voor PSV dat ze of eerst of tweede werden dan de beker. Nou, we hebben in de finale van de beker gespeeld. Dus we hebben natuurlijk wel met alles meegedaan. Alleen... Het teleurstellende is dat we niks gewonnen hebben. Maar als speler ging je altijd als, tot het uiterste? Ik bedoel, uh, je zult je waarschijnlijk geen enkele wedstrijd uh, jezelf hebben kwalijk genomen. Dat je niet alles hebt gegeven. Als trainer idem dito. En dan heb je te maken met zo'n groep spelers waarin dat gewoon toch op bepaalde momenten ontbreekt? Dan zit je toch op tevreden of niet? Ja, maar daar, is, daar was dus niks meer aan te doen. We hebben wat dat betreft geprobeerd alles eruit te halen. Ja, en op een gegeven moment is het op. En... Uh, en... We hebben, wat ik zeg, gelukkig nog uh, die tweede plaats kunnen pakken. Wat voor PSV natuurlijk heel, bela heel belangrijk is. En nou moeten we zorgen dat we de juiste mensen bij elkaar krijgen. Altijd ik niet, maar PSV. Ja, maar goed, het is altijd nog maar voor onder Champions League. Uh, de, de, de, de, de, de kans dat je het dan echt haalt is altijd heel klein. En met deze spelers? Vorig jaar bij andere clubs heel blij mee. Daar ging zelfs de trainer de lucht in. Dus zo dicht zit het bij elkaar. Hè? Dat heb ik hier niet zien gebeuren bij jou. Nee, en terecht ook. Want wij hadden, wij hadden meer verwacht. En dan is de teleurstelling bij de spelers ook aanwezig. Dat is duidelijk. Nou, het is heel zwaar geweest. Ik bedoel, dat geef je tussen de regels door natuurlijk ook wel aan. Daarom vroeg ik eerder al van: is het toch ergens een opluchting dat het er nu op zit, dat je het gewoon van je af kan laten glijden. En dat je niet meer aan dat dode paard hoeft te trekken. En nogmaals, uh, het seizoen is afgelopen. Teleurstellend voor ons allemaal. Ik als eindverantwoordelijke voor mij ook heel teleurstellend. Maar datzelfde geldt voor die spelers. Dus uh, die zullen straks staan te trappelen om weer te beginnen. Wat ga je doen? Ja, ik, ik weet het nog niet. Ik ga in ieder geval niet meer, uh, normaal gesproken, niet meer als clubcoach uh, aan de gang. Dat normaal gesproken, dat vind ik alweer zo'n. Ja. Zo ja. Ik, ik kan wel met zekerheid zeggen dat ik in Nederland niet meer clubcoach word, laat ik het dan zo zeggen. Ja, want er is wat belangstelling weer vanuit Rusland, geloof ik, hè, Angie? Als je erop zit weer te, te luisteren hoor. Nee, nee, uh, er is uh, op dit moment eerlijkheidshalve geen belangstelling. Maar waar gaat je voorkeur naar uit? Mijn voorkeur gaat uit naar bondskootschap. En dan eventueel nog een, uh, een WK meemaken. Ja, dat, dat heb ik niet gezegd, maar. Uh, want je moet natuurlijk afwachten. Weet het, straks met de kwalificatieronde. Wie, wie afvalt en, en wie niet en wat er gebeurt. Dus joh, ik laat het lekker maar afkomen. Maar komt er niks leuks, dan stop ik. Maar het heilige vuur is nog steeds niet gedoofd? Nee, bij mij nog niet. En bij de spelers? Nou, bij de spelers geloof ik ook niet. Zeker niet. Je hebt ook vaak jongens die bij één club wat minder draaien en die gaan naar een andere club. En die maken het. Dat, dat, dat past misschien beter. Dat is toch heel belangrijk. En ik denk zeker dat het kan gebeuren, ook bij spelers van PSV. Nou, Het pleit voor je dat je in ieder geval achter ze blijft staan, ondanks alles. Tot het einde. Mooie interview, of je zou ook kunnen zeggen... de voorzetten kwamen van Jeroen Guter en Dick, advocaat, mocht ze inkoppen. Ja, ja, ja. Gio Lippens, uh, die keek naar de negen etappen in de Giro... met een winnaar die solo over de meet kwam. Maar ja, wat zijn de consequenties met betrekking tot vandaag... en zeker ook wat betreft het algemeen klassement Gio? Zeker, want de tijdverschillen waren belangrijk niet zozeer wat betreft die winnaar. Want die was natuurlijk totaal ongevaarlijk voor het klassement. En dan roep je dat zo'n winnaar zonder al te veel emotie over de streep komt. Nou, meteen na de streep sloeg hij wel tien keer op zijn stuur van blijdschap. Wat een vreugde. En er was ook vreugde bij de nummer twee. En dat is wel uh, mooi om te zien, want er gebeurt niet vaak. Ja, Carlos Betoncourt komt uh, over de streep. denkt dat hij op de tweede plek uh, rijdend dat hij gewonnen heeft. Want die heeft nooit geweten dat hij Maxim Belkov nog... Uh, voor hem re. Hij dacht eventjes Pantano te kloppen in een sprintje. En je ziet die Pantano gewoon echt lachen in de richting van Betancourt. Van man, wat maak je me nou juichend over de finish komen als tweede? Dat staat toch wel heel erg vreemd. Maar het is een klassiek gevalletje van niet weten... dat er nog één man eerder over de streep is gekomen. Betancourt dus, tweede. Pantano-Columbiaan wordt derde. Ludvigson die zweet in Nederlandse dienst op de vierde plaats. En dan kwam het pelotonnetje over de finish. Pelotonnetje van een man of 20, 25, veel meer waren het er niet. Cadel Evans daar als eerste. Dan Inchausti, Di Luca, Sant'Ambrogio, Caruso en Nibali in zijn roze trui op de tiende plek. Robert Geesink als zestiende. Wilco Kelderman als zesentwintigste. Die hebben we in ieder geval nog meegekregen. Dat betekent dat die geen schade hebben opgelopen in het algemeen klassement. Want dat betekent dat die klassementsmannen allemaal bij elkaar zaten. Alleen Ryder Hesjedal, de winnaar van vorig jaar, die had achterstand. Die eindigde op ruim een minuut van dat eerste grote peloton. Dan kwam hij over de streep samen met Ventosso, met Paulini, voormalige roze truidrager. En dat betekent dat hij een gevoelige tik heeft opgelopen in deze etappe. En dat het alles te maken heeft met het feit dat hij dat laatste klimmetje van de vierde categorie niet goed overkwam. In het klassement verandert weinig. Nibali nog steeds op de eerste plek. Evans tweede op 29 seconden. Dan Robert Geesink op 1.15. En één seconde daarachter Bradley Wiggins en Michele Scarponi completeert de top 5. 1.24. 24 ook gefietst in Frankrijk, in Noord-Frankrijk om precies te zijn. Daar won Marcel Kittel de laatste etappe van de ronde van Picardie. Hij had al eerder een etappe gewonnen. Hij won ook het eindklassement, dus een overwinning voor Argo Shimano. Die Nederlandse ploeg in Picardie. En hier in deze ronde in de Giro doet in elk geval de Blanco-ploeg het goed. Want Robert Geesink handhaaft zich, ook Wilco. Kelderman op de twaalfde plek. Ryder Hessedaal, die zakt af naar de elfde plek. Die staat nu nog maar 15 seconden los van Wilco. Ook Kelderman, en dan kijk ik verder naar beneden. En dan zie ik op de 20e plaats ook Steven Kruiswijk staan op 5 van de leider van Vincenzo Nibali. We gaan weer terug naar het voetbal van vanmiddag. Ze konden niet meer zakken, maar misschien nog een plaatje stijgen. Moest alles mee zitten. Het gebeurde niet, want Feyenoord won. En Vitesse, want daar hebben we het over verloor zelf. Van VVV Venlo, die al veroordeeld zijn tot de na-competitie. Linzen was daar de matchwinner. Vitesse eindigt dit seizoen dus als vierde. Slaagde er wel als enige in om twee keer van landskampioen Ajax te winnen. De enige twee nederlagen van de landskampioen. Maar Vitesse zelf dus uiteindelijk met 64 punten uit 34 wedstrijden. Eindigen zij op de vierde plaats en gaan naar de voorronde van de Europa League. Ragnar Niemeijer praat met de trainer van Vitesse. Weet u nog? Fred Rutte. Volgens mij heb je je kapot geërgerd vanmiddag, Fred. Heb je goed gezien. Gewoon een mentaliteitskwestie is dit, denk ik. Als je zo de wedstrijd begint, dan kan je nooit een... Uh, volgens mij kan je nooit een wedstrijd uh, omzetten in winst. Want dan is het allemaal uh, net niet. Zag jij het ook al in de warming-up? Was het te gezellig op het veld? Nee, maar dat is allemaal onzin. Kijk, weet je, dat, dat vind ik allemaal zo'n... Uh, ik bedoel, dat, dat is, Ik heb wel slechtere warming-ups gezien. Wanneer zag je het en, wel dan? En dan uh, nou ja, je kon het al zien uh, vanaf het begin van de wedstrijd. Als je ziet dat we bij balbezit gaat mee om balbezit. Nou ja, wat hebben we nou kunnen creëren? Bijna niks. Ja, die bal van uh, Ibarra. Dus uh, ik sta hier eigenlijk wel best wel met een heel... Uh, rotgevoel gevoel. Als je zo'n zo mooi seizoen. We hebben zo'n mooi seizoen gedraaid. Je kan vrij uitspelen. Je hebt, je hebt misschien nog een heel klein kansje. Nou, dan gaat hij lekker voetballen. Nou, dat heb ik vandaag absoluut niet gezien. En dat kun je blijkbaar dan ook niet met z'n allen met de staf, met de spelers omdraaien in de wedstrijd. Nee, maar kijk, dit is door het hele jaar heen. Is dit een, ik zeg niet dat er uh, door het hele jaar een mentaliteitskwestie is geweest. Dat niet. Vandaag was het een mentaliteitskwestie. Maar je ziet wel dat wij heel veel moeite hebben met. Uh, met tegenstanders, die, uh, zoals uh, VVV, ja, die graven zich helemaal in. Nou, die wachten op, op foutjes, op kantjes. En uh, daarom moet je namelijk het baltempo hoog, uh, hoog houden. En misschien hebben wij de kwaliteit daar wel niet voor. Dat, dat zou ook kunnen, ja. Wat zeg je dan na afloop tegen die spelers? Of zeg je niks en loop je gewoon boos weg? Niks. Ik geef een handje, wat, wat normaal is, het einde van het seizoen. En, uh, ach ja, met een uur drinken, een paar biertjes en dan ben ik alles wel weer kwijt, denk ik. Ja, dat het vervelende is nu dat je zo'n mooi seizoen op deze manier beëindigt... en dat je misschien ook geneigd bent om al het mooie uh, te vergeten. Uh, nu op dit moment wel, ja. Maar ach, dat is morgen wel over. Maar pak het uh, bredere perspectief er eens bij. Jullie hebben heel lang meegedaan om plek 1. Ja. Uh, je had tweede kunnen worden, derde kunnen worden. Maar het blijft toch... Jullie hebben je laten zien. Nou ja, wij, kijk, als je... Ik, uh, als je uh, moet ik even schakelen, de emotie even uitschakelen... Dan, uh, Kunnen we even een knipje zetten? Ja, knip maar maar even. Even tot hier dan. Uh, <laughs> Begin nu opnieuw. Ja, maar als je, als je naar dit seizoen gaat uh, kijken... en waar deze club vandaan komt... Ja, dan, dan hebben we een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. We, uh, spelers die uh, hebben ervaren wat het is om in de top te spelen. Volgens mij hebben wij ook het hele jaar zeg maar, in die top 4, top 3 gespeeld. En dat is een hele goede ervaring onderweg naar de ontwikkeling van deze club. En de club willen aanhaken bij de de afsie van Nederland, dan zijn uh, vooral voor de jonge spelers... Ja, is dit een geweldige ervaring. En dat moeten ze meenemen voor, uh, ja, voor hun toekomst. Mag jij een bepaald aandeel opeisen daarin? En welk aandeel zou dat moeten zijn dan? Nee, ik ben niet een... Uh, je kan niet zeggen dat ik... Uh, ik ben een radar geweest. Een, een radar in, uh, in het grote geheel, denk ik. En uh, ja, ik heb acht maanden of negen maanden... Wij een, uh, heb ik aan het team gesleuteld om, uh, ja, om daar het maximale uit te halen. En ook nog spelers uh, te ontwikkelen. Nou, en, nou, als ik uh, nu ga kijken, dan denk ik... misschien is dit ook wel het, het maximale wat we eruit hebben gehaald. Fred Radersje-Rutte over het proces bij Vitesse. Ja, dan nog een berichtje vanuit Enschede over Boy Waterman, doelman van PSV. Uh, in die wedstrijd tegen FC Twente, die met 3-1 werd verloren, viel hij geblesseerd uit. Hij kreeg een schot van dichtbij hard op zijn hoofd. En hij heeft mogelijk een hersenschudding. Er is in ieder geval een stukje van zijn kies afgebroken. En voor nader onderzoek is Waterman naar het ziekenhuis gegaan. Dit is Radio 1. Het is vrijwel half zes. Hier zijn de overpunten met Mark Visser. Ledenraad van de PvdA heeft zich achter partijleider Samsung geschaard... in de discussie over het strafbaar stellen van illegaliteit. Binnen de partij is veel discussie over dit punt... maar Samsung wil zich aan de afspraken met coalitiegenoot VVD houden.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 Werkzaamheden worden niet altijd goed voorbereid. En in Limburg zoekt de politie bij Geulen... naar de vermiste broers Ruben en Julian uit Zeist. Politie zoekt gericht bij de Visvijver aan de Kleinvelderweg en de Broekveldweg. Omgeving is afgezet door de ME en er is een helikopter ingezet. Geulen ligt in de buurt van Beek. Daar is de vader met de kinderen nog gezien op camerabeelden van een tankstation. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. Gerrit Imscha. Er zitten nog steeds een paar buien boven het midden en het oosten van het land... en die trekken weg naar het oosten. Daarachter klaart het op. Het wordt een mooie avond op de meeste plaatsen. Maar dat duurt niet zo lang, want vanuit het westen nadert alweer een nieuw regengebied. Het eerste regen daarvan bereikt Zeeland rond een uur of tien vanavond... en trekt vervolgens naar het oosten. koelt vannacht af naar tien graden in het zuidwesten... tot een graad of zes in het oosten. Morgenochtend begint de dag bewolkt. Op veel plaatsen regent het af en toe...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 met in de kustprovincies harde wind windkracht 7 En vanaf woensdag is het wat minder koud. Ah, AAMB Verkeersinformatie. De grootste drukte op de weg is voorbij. Nog twee files. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-Noord... en de Alfred Buntschoten, 2 kilometer. En op de A2 Maastricht naar Eindhoven... tussen der Heide en Knoopput de Hocht, 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Al het laatste sportnieuws. Dit is NOS Langs de Lijn. We zijn weer terug voor de laatste 25 minuten sport op deze zondag. Overzichten straks, maar natuurlijk ook terugkijken op onze eigen voetbal. We doen we ook nog even met Willem 2 AZ. Willem 2 gedegradeerd, won met 2-0 van de bekerhouder. Missie Jan en Wijnaldem in eigen doel zorgden voor een 2-0 eindsel na 0-0 ruststand. Gert-Jan van Beek dus donderdag met de beker in zijn handen. Nu een verloren wedstrijd in Tilburg voor wat dat nog waard was. Uh, Martin Vriesema praat erover met deze trainer van AZ. Dus Gert-Jan van Beek. Gentjan, uh, in de week dat je een beker wint en dat er ook wel wat feest gevierd is, uh, is het dan toch te moeilijk om een competitiewedstrijd, uh, een, een, een laatste wedstrijd van het seizoen, fatsoenlijk af te sluiten? Dat blijkt, ja. Dat klopt, dat was niks. Bijna nou nu uh, bloedlink? Ja, dat lijkt mij logisch. Ik vind dat we ons, uh, zelf te kijken hebben gezet. Het is symptomatisch voor ons seizoen. Uh, misschien wel de slechtste wedstrijd. Nou, ik, ik vind dat je dat gewoon naar, uh, naar mensen die meegaan mee gereisd. Uh. De mensen die straks al staan op te wachten, dat je dat gewoon niet kunt maken. moeten naar jezelf toe. Er is dus gewoon uh, weinig eerzucht als je op zo'n manier een wedstrijd af, uh, afwikkelt. En er zijn geen excuses. Neem jezelf dat ook kwalijk? Want ja, je hebt er ongetwijfeld een thema van gemaakt. Jongens, pas op. Uh, na succes moet je er weer staan. Maar het lukt niet. Kijk je dan ook naar jezelf? Nou, uiteindelijk ben jij eindverantwoordelijk voor, uh, voor de geleverde prestatie. Uh, daarin uh, uh, kan ik alleen zeggen dat we de eerste 25 minuten acceptabel voetbal speelden. En dat je toen al zag dat het heel snel uh, minder werd. Ja, en ik ben wel verantwoordelijk voor de wijze waarop ze gaan beginnen. Ja, en dan is je, je invloed beperkt. Dan kun je alleen maar gaan wisselen. Dat heb ik ook gedaan. En ja, dat, ook daar heeft niet geholpen. Sportief vervelend. Sportief gezien, maar ook financieel gezien. Want ja, de concurrentie verliest ook allemaal. Je had, je had nog even 6 ton kunnen pakken aan televisiegeld, geloof ik. Was dat nog een thema wat voor jou speelde op de achtergrond? Nou, ik weet niet of er wat veranderd is. Omdat Feyenoord derde is geworden en wij nu tiende... Dus dan moet je gaan rekenen. Dus het kan best zijn dat we alsnog Feyenoord achter ons hebben gelaten. Maar uh, het was alleen als, ik weet zeker als Feyenoord 2 was geworden. Want dan heb je een andere rekencoëfficiënt. Dus ik weet niet hoe het nu is. Maar uh, de, de, de, de, de concurrerende club was Feyenoord. Als Feyenoord voorbij gaat op die, op die lijst. Ja, dan scheelt dat zes ton. Stuart die liep je net uh, in de kat te komen. Die, die was wel behoorlijk boos zag ik. Ik weet niet of die al aan het rekenen is geslagen. Maar uh, die, die uh, had flink de pest in. Nee, maar iedereen die begaan is met, uh, met AZ en zich uh, dag in dag uit uh, bekomt om het wel en we van AZ. En het is ook al kijkt naar, naar het volgende seizoen toen, De directeur zeker. Die is er voor de lange termijn. Ja, die, uh, die baalt van zo'n uitslag en de, ook de wijze waarop we ons hebben gepresenteerd. En, en dan komt daarnaast ook als een keer, als dat zo, zo zijn, komt ook wat financieel om doen kijken natuurlijk. Straks die huldiging daar in Alkmaar in het stadion. Uh, ga je er dan met een lichte naar naartoe? Ik heb daar geen zin in. Het is een verplicht nummer, maar fijn. Het is niet anders van der Verbeek. Vandaag, vandaag, van ja. Ja, vandaag verloor hij dus met 2-0 in Tilburg. Maar ja, de beker die is in ieder geval voor Alkmaar. Ja, dan gaan we nog even terug naar De Kuip... waar Feyenoord dus met 1-0 won van Nakwoorden. Worden. Ronald Koeman eerder in deze uitzending over volgend seizoen. Hij wil zijn topspelers behouden en de ploeg zelfs ook nog versterken. Maar de vraag is wel of Jordi Klaasie er volgend seizoen nog bij is. Ronald van der Geer vroeg het aan Klaasie zelf. Ik hoop het wel. Je hoopt het wel. Dat klinkt anders dan de laatste weken, toch? Ja, nee, klopt. We hebben afgesproken uh, ja, dat we na de competitie verder zouden gaan praten. En, ja, dat gesprek volgt uh, morgen hier op de club. En uh, ja, dan zullen we uh, ja, meer te weten komen, ik zelf ook. En uh, ja, ik hoop gewoon dat we er, uh, dat we er samen uit kunnen komen. Want jij wil echt gewoon wel bij Feyenoord blijven. Ook met het oog op het WK wellicht, maar ook vanwege het gevoel bij de club. Ja, klopt. Ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Dat heb ik aangegeven ook. En uh, ja, daarom zeg ik ook, hoop dat we eruit komen. Want Fiorentina, dat is nog niet concreet. Ze zijn wel concreet voor jou geweest. Laat Van Geel overal weten. Ja, dat is ook zo. Uh, ja, hun willen mij uh, ja, graag hebben. Ze hebben ook een bot naar, naar buiten gebracht. Uh, of in ieder geval bij Feyenoord neergelegd. Uh, dat weet iedereen inmiddels. En, um, ja, dat heb ik gewoon achter me gelaten, de laatste wedstrijden. Uh, ja, de komende weken zal, uh, zal blijken hoe of wat. Maar uh, ja, mijn ambitie heb ik uitsproken volgend jaar. Volgend jaar Feyenoord. Ja. Dat is de ambitie. Ja. Dat is een mooie ambitie. Dat horen ze hier graag, denk ik. Ja, dat hoop ik wel, dat ze het graag horen. Ja, zijn natuurlijk wat, wat geruchten geweest over, over vertrekken hier en daar. Maar ik heb me gewoon, ja, altijd gewoon proberen hier, ja, hier mee bezig te houden. En dat, dat doe ik nu nog steeds. Langs de lijn. Oteijs 1-0, Arjen Rappen. Olu de Cristiano Ronaldo. Olu Frippi, what a goal. Buitenlands voetbal. De grote beslissingen zijn al gevallen. Maar daarachter strijden nog allerlei clubs voor allerlei plekken. Bijvoorbeeld Tottenham Hotspur. goede zaken om de voorronde van de Champions League te bereiken. Dan moet de ploeg namelijk vierde worden. De Spurs staan nu twee punten voor op Arsenal. Door een 2-1 overwinning tegen Stoke City staan ze dus nu vierde. Maar Arsenal heeft nog wel een wedstrijd te goed. Die spelen ze dinsdag thuis tegen Wicked Athletic. Dinsdag, ja natuurlijk. Want Wigan Athletic speelde gisteren de finale van de FA Cup. Konden het natuurlijk nooit gaan winnen van het grote Manchester City. Maar het gebeurde wel. Doelpunt van Watson in de blessuretijd. Weekend vecht wel dus tegen degradatie, maar won de FA Cup gisteren. In die strijd om degradatie zat de ploeg drie punten achter op de concurrentie. In die wedstrijden van die concurrenten die lopen allemaal. Die zijn om vier uur begonnen, dus die naderen hun einde. Nieuws, uh, Newcastle United, grote ploeg, speelt ook tegen die degradatie. Staat 2-1 voor bij de Queen's Park Rangers. Sunderland en Southampton spelen tegen elkaar. Daar staat het 1-1. En Norwich City doet goede zaken, want die staan 3-0 voor thuis tegen West Bromwich Albion. De kampioen speelt ook nog Manchester United met Ferguson, dus tegen Swansea staat het 0-0. Ja, in Spanje speelt Barcelona vanavond een feestwedstrijd. Om 7 uur begint Barça aan de uitwedstrijd tegen Atletico Madrid. Maar gisteren werd de club al zondag te spelen kampioen. Concurrent Real Madrid speelde namelijk gelijk tegen Not notabene de stadgenoot en rivaal van Barcelona. En dat werd 1-1 en daardoor is Barcelona niet meer te achterhalen. De nummer vier in Spanje gaat volgende Champions League spelen. Dat is voorlopig Valencia. Die ploeg won met 4-0 van Rayo Vallecano... Maar de concurrent Real Sociedad staat op één punt en speelt morgenochtend Granada. Gaan we naar Italië? Eén na laatste speelronde. Er is een einde gekomen voor Palermo na negen jaar verblijf in de Serie A. Ploeg van het eiland Sicilië verloor met 1-0 bij Fiorentina. Luca Toni maakte daar de winnende en bezegelde daarmee het lot van Palermo. De andere degeneranten waren al eerder bekend: Siena en Pescara. Fiorentina verstevigde de vierde plaats. De ploeg heeft 67 punten uit 37 duels. Theorie is een ticket voor de Champions League nog mogelijk, maar dan moet Milan vanavond punten gaan we spelen tegen IJs roma Milan heeft namelijk één punt voorwets, het minder gespeeld. Dus winnen ze vanavond dan plaatsen zij zich voor die voorronde als de nummer drie. De kampioen Juventus speelde gisteren al 1-1 tegen Cagliari. En de nummer twee, weet u ongetwijfeld ook, die zich plaatste voor de Champions League, is Napoli. En dan naar België. Daar blijft de strijd om de titel ongekend spannend. Want Club Brugge is weer terug aan de kop. De ploeg won met 4-2 van standaard Luik. Club deelt de koppositie overigens met Zulte Waregem. Beide ploegen hebben 43 punten. Maar Anderlecht kan daar vanavond weer overheen, als de ploeg tenminste wint van Racing Genk. En Genk doet zelf ook nog mee om de titel. Kortom, het is zeer, zeer spannend in België. En dan nog even een berichtje uit Duitsland. De Nederlandse trainer Jos Luhukai heeft de titel in de tweede Bundesliga te pakken. Met, grote club ook hoor, Hertha Berlin won Luhukai met 2-1 bij FC Köln. Daarmee is het kampioenschap een feit. Hertha was al zeker van promotie, mocht u eerder al melden. Er zijn namelijk twee clubs die promoveren naar de Bundesliga. Hertha Berlin dus, ook nu als kampioen. En de nummer 2, eindracht Braunschweig. NOS langs de lijn. Accidentally in love counting crowds. Goede bal, mooie goal. En dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en in een intikker? Oh, oh. De Eredivisie. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanmiddag. We beginnen maar in de Euroborg, waar de landskampioen Ajax speelde tegen FC Groningen. En Ajax won met 2-0. De goals vielen eentje voor de rust, Zichtarsson, en eentje na de rust, hoesen. Ondanks de nederlaag plaatst FC Groningen zich voor de play-offs. De ploeg van Robert Maaskant blijft daarmee in de race voor Europees voetbal. Toch houdt de coach er een vreemd gevoel aan over. Applaus naar Nederlaag. Ja, dat is ook raar. Dat, dat, is, ook, dat is heel vervelend ook. Dat je, dat je deze, we begonnen met een hele moeilijke serie. Uh, in het begin van de competitie met, met Vitesse, Twente en PSV. In de eerste vier wedstrijden. En nu sluiten we af met, uh, met de laatste drie PSV en Ajax. Ja, dat is geen makkelijke serie natuurlijk. En dat, dat geeft een beetje een domper op vandaag. Want ja, we hebben met dit team eigenlijk gewoon een wereldprestatie gehaald. En absoluut het maximale, maximale eruit gehaald door zevende te worden. Twente PSV werd 3-1-1-0 Castanjos, 2-0 Chatley. 2-1 Mertens uit de penalty. Toen was het rust 3-1 Jansen. En ondanks die overwinning van Twente was de hoofdrol er toch voor Mark van Bommel. Want de aanvoerder van PSV speelde in Enschede zijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal. Hij legt na afloop uit waarom hij zijn beslissing toch zo laat bekendmaakt. Omdat ik eh, het afscheid aan eigen hand wilde houden. En dat wil ik zelf bepalen. En ik heb het ook zo laat beslist na het seizoen pas. Omdat ik. Eh, omdat de supporters mij zo moeilijk gemaakt hebben in de afgelopen weken. Maar ik wilde het zelf uh, uh, beslissen en, en bekendmaken. En maar daardoor werd het alleen maar moeilijker. En uh, er waren heel veel twijfels. Maar na 21 jaar uh, is het wel mooi geweest. 21 jaar is mooi geweest. En het afscheid van Van Bommel op het veld vond iets eerder plaats dan gepland. Omdat twee gele kaarten een voortijdig einde van zijn wedstrijd betekenen. Ja, dit waren wel uh, twee overtredingen die kwamen voor uit frustratie.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 Dan Feyenoord tegen NAC Breda. Het werd 1-0 de enige viel na de rust... en het was een dubieuze treffer. Een kopbal van Graziano Pelle. Die werd als doelpunt genoteerd door de grensrechter, maar er was grote twijfel of de bal wel achter de lijn was. Het leverde Feyenoord in ieder geval de derde plaats op... en daar is trainer Ronald Koeman erg blij mee. Misschien straal ik dat niet altijd uit... Ik zeg het ook niet altijd, maar we hadden ook wederom vandaag al weer de spirit. Het was moeizaam. Ik vond dat we voetballend moeite hadden om onze gevaarlijke momenten te creëren. Maar als je ziet wat dit elftal ook vandaag weer brengt, dan dwing je uiteindelijk een derde plek af. Dat is meer dan we verwacht hadden. Derde plek, gaan we naar de vierde plek? Vitesse. Verloor vandaag, ook verloor vandaag juist tegen VVV Venlo. Linse was de doelpunt te maken en de matchwinner in Arnhem. Maar Vitesse sluit dus toch een prachtig seizoen af als vierde. Met die nederlaag. Maar wat overheerst bij trainer Fred Rutte is toch de trots. Ja, maar als je, als je naar dit seizoen gaat kijken. en waar deze club vandaan komt. Ja, dan, dan hebben we een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. We spelers die uh, hebben ervaren wat het is om in de top te spelen. Volgens mij hebben wij ook het hele jaar zeg maar, in die top 4, top 3 gespeeld. De club wil aanhaken bij de, de top van Nederland. Dan zijn uh, je vooral voor de jonge spelers... Ja, is dit een geweldige ervaring. En dat uh, moeten ze meenemen voor, uh, ja, voor hun toekomst. En voor tegen Herakles eindigde in 3-0. Bij de het nog 0-0 in de Galgenwaard. 1-0 Van der Gun, 2-0 Moulenga, 3-0 Toonstra. En er was een rode kaart voor een speler van Herakles met de naam Davidson. Ana Roda tegen Heerenveen werd 1-0. Nemeth was daar de matchwinnaar. De nederlaag van Heerenveen leverde uiteindelijk dus geen schade op... omdat ook de concurrentie in nederlaag opliep. Toch was de coach van de Friese Marco van Basten, niet zo happy. Ook al mag zijn ploeg dus gewoon gaan strijden in de playoffs... voor een Europees ticket. Nou, ik vind uh, de, de nederlaag uh, voorkomen terecht. Als je zo de wedstrijd speelt zoals wij hem hebben gespeeld... dan, uh, ja, dan verdien je te verliezen. En als je dan uiteindelijk ook nog de play-offs uh, toch nog weet te behalen... na drie nederlagen, dan uh, is het een mirakel dat je dat nog mag spelen. En het is maar de vraag of dat terecht is en of het überhaupt uh, zin heeft. Want als wij niet heel snel uh, veranderen qua instelling en qua mentaliteit... dan uh, hebben we bij die play-offs helemaal niks te zoeken. De leukste wedstrijd van de middag werd gespeeld in Zwolle. Pek tegen ADO eindigde in 4-2. Bij de rust 1-0 de Ongel van Benson. Na de rust 2-0 Benson. 2-1 Kolk. 3-1 Saimak. 3-2 Pupon En 4-2 Moktar. Dat was een rode kaart voor Vietje van ADO Den Haag. Ja, en ADO maakte nog kans op deelname in de play-offs. En gezien de prestaties van de concurrenten Groningen en Ereveen... was die ook bereikt als er was gewonnen vandaag in Zwolle. En dus grote teleurstelling bij trainer Mauri Stijn. Ja, wij hebben niet thuisgegeven op het moment dat we dat moesten doen. Laat dat duidelijk zijn. Uh, ik vond het vorige gezegd dat we het seizoen mooi af moesten sluiten. Goed. En dat we dan afwachten wat, wat er op de andere velden gebeurt. Maar wij hebben wij niet kunnen brengen wat wij normaal gesproken wel brengen. En dat, uh, dat is teleurstellend. Gaan we naar Willem II. Hadden al afscheid genomen van de Eredivisie... maar doen dat wel met een eh, overwinning. 2-0 wonnen ze thuis van AZ Mityan en Wijnaldem in eigen doel... want die speelt bij AZ, zorgen voor de 2-0-eindstand. EC tegen RKC tot slot eindigde in 1-2. Bij de Rus 0-1 door Andersson. Na de Rus 0-2 Jozefsson En vlak vooruit 1-2 door Comboy krijgt u van mij de eindstand van het seizoen 2012-2013. Kampioen met 76 punten en dus geplaatst voor de Champions League... is Ajax uit Amsterdam. PSV uit Eindhoven heeft 69 punten... gaat naar de voorronde van de Champions League... want ook Feyenoord, de nummer 3 heeft 69 punten... maar er zit 34 in saldo tussen. Feyenoord gaat naar de voorronde van de Europa League... net als Vitesse, die als vierde 64 punten hebben. Dan Utrecht 5 met 63 punten, 62 voor Twente... Groningen 43 punten, 7 en 8 Herenveen Heerenveen 42 punten... En zij gaan spelen om één plaats voor de voorronde van de Europa League. De nummer 9, Ado Den Haag doet dus dat niet, speelt ze 40 punten. Sluiten ze het linker mee af. AZ heeft er 39, maar via de beker wint natuurlijk naar de voorronde van de Europa League. Pek is 11e en tevreden met 39 punten. Herakles 12e, 38. Nak Breda 38 punten, 13e. RKC, blij dat ze er weer in gebleven zijn, 37 punten. Nummer 14, NEC, moeilijk slot, maar toch 37 punten. 15e. Roda gaat met 33 punten, net als VV. WV met 28 punten spelen in de na-competitie voor behoud in de hoogste afdeling. En Willem II is met 23 punten uit 34 wedstrijden gedegradeerd. En dan de playoffs voor de Europa League. Vier ploegen gaan strijden om één ticket voor de tweede voorronde van de Europa League. Het programma aanstaande donderdag. Om kwart voor zeven begint Groningen tegen FC Twente. En om kwart voor negen Heerenveen tegen FC Utrecht. En zondag zijn er returnwedstrijden om half één FC Twente FC Groningen. En om half vijf FC Utrecht tegen Heerenveen isolated from the outside. Clouds have taken all the light. I have no control It seems my thoughts one Maar is Dit is de eerste halve finale van het Songfestival uh, eigenlijk? Dinsdag <racht> gaat het allemaal G beginnen, Anouk <racht _> met uh, Maar dit jaar halen we de finale, dat hoor ik al een jaar of dertig. Morgen ja, gratis koffie, staat er bij een bar in Den Haag. Maar ja. dit, is dit jaar halen we de finale. Ja, er schijnt een hele mooie opening te zijn in Malmö, maar daar is onze Anouk uh, niet bij. Uh, we gaan het hebben over sport. Rafael Nadal heeft het tennis toernooi van Madrid op zijn naam gebracht. De Spanjaard rekenen in de finale met 6-2 en 6-4 af met de Zwitser Stanislav Vavrinka. Het was voor Nadal zijn 55ste toernooi, zeggen ze Lobaan. In Madrid was hij nu voor de derde keer succesvol... en hij bracht zijn totaal aantal titels in dit jaar, 2013, op vijf. Hij won dit jaar ook al onder meer in Barcelona. We deden uw verslag van de negende etappen van de Giro d'Italia... en u hoorde natuurlijk Geesink, Kruiswijk, Kelderman. Zij zaten voorin, maar misschien mist u wel een naam. En dat klopte, Pieter Wening kwam namelijk al bijna negen minuten... van de winnaar binnen, de winnaar Belkov, En hij moet zijn elfde plaats in het algemeen klassement... die hij na gisteren na de tijdrit innam... helaas inwisselen voor een klassering ergens tussen de 30 en 40. Thank you. Your love is lift. En listen. ik alleen voor Rust Rustelt overigens bij Manchester United tegen Swansea City. In de Premier League is 1-0 voor United. Daarmee komt een einde aan 4 uur sport op deze zondagmiddag. De laatste ronde dus van de Nederlandse voetbalcompetitie. Geen spectaculaire uitslagen of beslissingen meer. Maar wel het feit dat Mark van Bommel na ruim 20 jaar zijn laatste wedstrijd speelde in het betaalde voetbal. Goed, betekent dat wij vanavond om tien uur... alles nog eens op een rijtje gaan zetten in langste lijn. Voor de presentatie tekent dan Jeroen Stomporst. En voor nu een lange sportmiddag zit erop. En volgende week de laatste van collega Tom van der Dek. Eerst woensdag nog Chelsea bij Vika, Europa League finale. En final. maar door de sport, de sport op Radio 1. En zo meteen Mark Visser met het NOS Journaal. Jadres message confiance. Hij is één jaar president, maar de Fransen moeten hem niet meer. Hoe gaat François Hollande zijn presidentschap redden en Frankrijk hervormen? Hij is een beetje contesté door de gauche. Zelfs in linkse kringen ze nu kritiek op hem. Straks in bureau Buitenland tips voor François Hollande, een president in nood. Straks in bureau Buitenland om zeven uur. Radio 1.